Op de A12 in Den Haag is de ME begonnen met het aanhouden en weghalen van klimaatdemonstranten. De betogers van Extinction Rebellion worden met bussen weggevoerd omdat ze niet wilden vertrekken. Eerder werd er ook een waterkanon ingezet tegen de activisten. Voor de demonstratie op de A12 had de gemeente Den Haag al gewaarschuwd dat het blokkeren van wegen niet is toegestaan. Het is de zevende keer dat de activisten de snelweg in Den Haag blokkeren.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 Bij de EK Roeien in Slovenië hebben zowel de vrouwen als de mannen zilver gewonnen bij de dubbel 4. Eerder hadden de vrouwen al brons gepakt bij de vier zonder. En later vanmiddag volgt nog één finale met Nederlandse medaillekansen bij de mannen 8. Caroline Florijn en Lennart van Dierop plaatsen zich vandaag voor de skiffinale. finale. Die wordt morgen geroeid. En dan is ook de finale voor de mannen dubbel 2, waar Nederland zich ook voor heeft geplaatst.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 You and the ground you're walking on Watch where you walk Cause the sidewalk talk You better watch what you do What you do Cause the sidewalks talk And you're carried away You better watch what you say What you say Think when you speak Cause you got along the street They can read what you say So you gotta stay away from words That sting words on a true And the things you say Make a fool of you Little white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 Nee, ja, nou ja dat is ja, dus, ja, dus ook weer een voetballer. Oké, oké, Maradona. Nou, wij ja, ja, ja. hebben wel een, een zangeres in de studio. Want Joyce is uh, naar Zandvoort gekomen. Goedemiddag, ja. Joyce. Hallo. Hallo, ja. leuk dat je er bent.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 even when i cry or when i fight in all my dark you remain my light without any words you know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 with you.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 Dat gaat helemaal niet lekker. Maar wat wel lekker nee. gaat, is uh, ons programma Zandvoort. Voor jou. Het zonnetje schijnt. Ja, het zonnetje schijnt. schijnt Grijp je over 18 in zon. Zo is we op bezoek. En dan de rappers die light ook nog op de radio van de Sugar Hill Nou, wat wil je nog meer? <middels>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 And sing that song Check it out, I'm the c a s -N, n the O-V-A-N, the rest is F-L-Y You see, I go by the code of the doctor of the mix And these reasons, I'll tell you why You see, I'm six foot one, and I'm tons of fun, and I dress to a D You see, I got more clothes than my Muhammad Ali, and I dress so viciously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 Go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 It runs a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 terrein een rondleiding gekregen bij een clubhuis. Maar uh, we zijn ook, hebben ook nog afspraken gemaakt om een keer mee te gaan varen. Dus dat is natuurlijk hartstikke vet. Zo, ja. ja, dat is hartstikke leuk. Ik heb het zelf ook een keer mogen doen. Uh, uh, ik hoop dat je niet ziek wordt, Fleck. Ik hoop het ook. <lacht> we zullen het zien. We hebben geen ervaring mee met uh, op zeevaren? Uh, jawel, mijn vader zat ook bij de KLM, dus ik heb al een keer op zo'n boot gevaren. En, uh, Ja, Maar het blijft leuk. We ja, ja. <lacht> uh, terug naar de brandweer. Um... Ik zie daar nog een een, een aanhangwagen staan met een motorspuit, zeg ik het goed? Ja, dat is een, uh, ja, een motorspuit.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 Toch wel gelukkig. Ja. Dankjewel, Freek. Goede, dan ga ik even terug naar Remke Hoedebakker, de voorlichter. Want daar zijn we mee begonnen. Uiteindelijk op twee uur. Remke, spreek je ook voor een geslaagde middag? Ik denk dat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag. We uh, hebben schitterend weer gaat natuurlijk. Uh, hele hoge opkomst. En ik denk dat we heel goed kunnen laten zien uh, wat we als brandweer allemaal kunnen. Maar uh, ook de andere hulpdiensten. Maar vooral ook uh, hoe belangrijk het is uh, ja, dat we goed tegenwoordig zijn. En dat mensen weten wat we kunnen in ons werk te vinden. Ja. waar kunnen mensen meer informatie krijgen eigenlijk van uh, zeg maar brandveilig leven, uh, rookmelders, enzovoort. Uh, dit zijn allemaal gewoon de nationale brandweer brandweer.nl is heel veel te vinden en daar kan je ook heel vaak doorlinken naar de lokale uh, vestigingen of de, de lokale concernen. dus Daar staan inderdaad alle informatie over hoe je je uh, huis veilig kan maken, hoe je veilig kan leven, uh, maar ook uh, vacature is dat voor de, de vreemdelingenbrandweer. brandweer. Dus, uh, ja. Ja, die zijn er nog steeds, hè? Dus...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 Nog even een vraagje van Rob, uh, dat is hier zo goed in hè. Uh, of je nog bij Bloemingdale, de brand bij Bloemingdale ben geweest. Nee, ik was, uh, helaas uh, had ik geen Piketty's. dus ik, uh, ik had een collega van mij, was, was de plek inderdaad. Maar uh, ja, ik heb alles via de Twitter mee kunnen lezen, wat, uh, wat daar gebeurde. Dus uh, ja, dat was een, uh, ja. In, in een andere brand in, uh, in, in de regio, want uh, het waren er nog wat.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 met uiteraard uh, zijn charmante assistente, want die heeft hij ook bij <lacht> zich. Ja? Dag bij nou. Hoi. Ik zie je hier, ik zie je daar. Waar je woont, oh wist ik het maar. Je ziet me staan en ik kijk je aan. Het is de hoogste tijd om weer naar huis te gaan. Ik kan haast niet meer. Ik vraag je, ja ik vraag je Ga je met me mee?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 Ja, want dan ben je als singer-songwriter. Uh, schrijf je ook voor anderen? Of, of is het echt alleen voor jezelf? Dat heb ik eigenlijk nog niet zo gedaan. Misschien dat ik dat wel ooit in de toekomst nog of, wel... Ben je no nooit benaderd ook? Uh, nee, de... nog niet, nog niet. Nee. Um, ja, ik, ik weet het nog niet. Het, ik zou het eens uit moeten proberen of het, uh, of het werkt, oh, zeg maar. Ja, ja. ja. Uh, ja zo... Hoe ziet uh, jouw uh, carrière eruit uh, eigenlijk? Treed je ergens op of... Uh...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 Leuke dingen. Nou, ja. we gaan het doen hè, live, uh, uh, live zingen het, in de studio. Gaan we gaan het live doen, ja. Ja. Dan, uh, als, jij, uh, als jij er klaar voor bent, dan uh, sluiten wij hem in. Ja, pak de microfoon er goed bij, uh, dan, uh, dan komt het helemaal goed. Dus, we gaan luisteren naar uh, inderdaad uh, jouw debuutsingel Today. Hier is Joyce Martens.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 Ja, yeah. yeah. <applacht> geweldig. Dank u wel, Joyce. Dat was inderdaad ja. de eerste single van je. Today. Helemaal live gezongen. Het was even behelpen hier in de studio, maar prachtig ja, resultaat toch? Uh, ja. Ja. ja. Zeker weten. Nou, leuk. Qua uh, stem. Nou, ja, nou ja we hebben niks meer nee helemaal doen we. niet ik, ik kan het niet hoor dus, nee, uh, nee, uh, ik doe het jullie ook niet aan uh, trouwens uh, Nou ja, uh, <laughs> dank jullie wel uh, ja. uh, dat ik hier mocht zijn ja. geweldig graag gedaan en heel veel uh, maar, uh, succes met alles uh, uh, hey, Heb, uh, um, ze, want ze wilden eventjes nog een ukulele live laten horen oh oké okay, dus, oké okay. dus kunnen we dat nog kunnen uh, we dat uh, nu doen of, uh, ja kan het nu nog even nemen, of je moet in het volgende uur nog even blijven want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 Les oiseaux, les champs d'ici, font ce qu'ils peuvent. net uh, lekker kunnen genieten van een uh, live optreden van Joe uh, Martin. Nogmaals dank. En misschien komen ze zo meteen nog wel even terug hè, met de Juke bij ons. Nou ja, dat hoor je ze dadelijk wel. Joh, de Melodie. We gaan weer naar uh, Duintjespel toe. Nou, Jan van der Leden, want uh, ja, eigenlijk een wedstrijdje om niets, maar wel tegen de nummer 1. En uh, ja, het moet wel wat beter gaan dan in de eerste helft. Uh, Jan, nogmaals, goeiemiddag. Goedemiddag, Rob. zijn we weer? De tweede helft, hè? Ja, de tweede helft. En we zagen dat uh, Koen vervangen was door de, de Morrison. Uh, Koen, die uh, toch een van de sterkste was vandaag. Al <laughs> wekenlang. Maar ja, dat zag je ook wel direct in die achterdeur. Het werd uh, heel snel 0-4. Mm. Maar ik, ik loop net in die kantine, hè? Jongens. Ja? Ah, smaak een 0-5.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 Wauw, dat is mooi. Alle oude foto's van mooie tijden. Ja, en die, uh, ja, die zijn helemaal uh, zeg maar uh, geüpgrade uh, die foto's? Ja, het zijn allemaal, allemaal mooie kleurenfoto's. En echt zoals het hoort in de routine. Mooi. Ja, kan ik uh, bijvoorbeeld uh, gewoon. Uh, ik uh, voel wel niet zoals je weet, maar kan ik daar gewoon een keer uh, binnenlopen om uh, te kijken, Jan? Ja, allicht. Altijd. Oké, okay, dus. Uh...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 Heel jammer. Nou, Ik kwam net naar me toe. Ze zeggen Jan, wat, wat leuk allemaal. Ze zegt: al die terug. Het is uh, heel gezellig. Oké, okay, nou ja, dat is uh, goed nieuws in ieder geval. Het voetbal gaat niet, maar uh, dat is toch uh, nog een uh, leuk uh, bericht. Een beetje, een, een beetje nostalgie weer, hè? Ja, zeker. De ja. Ja. goede oude tijd.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 Gitaartje ja, eigenlijk. Ja, vier snaren zitten ja, erop. Ja, ja, ja. ja, als je echt in de ukulele community zegt dat het een klein gitaartje is... Ja, je dat krijg, je krijg, gloppen, dat uh, krijg ik muziek. Ja, nee, ja. Ja. Ja, ik voel er allemaal aan komen. Nooit meer zeggen. Dus, uh, nee, dat doen we niet meer. Ja. Kijk, ik ja, zeggen, uh, dit, dit is eigenlijk een bariton-ukulele. Dus dit zijn... Die uh, ja, is nog iets groter. Uh, die is nog iets groter, ja. ja want je hebt ze in verschillende maatjes. En een sopraantje, ja, dat kan men natuurlijk niet zien. Maar die is echt dan bijna ja. de helft hiervan.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 Prachtig, ja, goed, ja helemaal ja. akoestisch. Mooi ja, hoor. Mooi. Ja. ja. Zijn hartstikke speel er nog een. Ja, ja, ja. Nee. Dat, nee, gaan we, we dat, moeten dat gaan naar, we niet meer redden. Nee, niet even kijken redden. of we Benno hebben. Nou, Benno hadden we wel, maar... Nou, uh, ga jij hem nog even opnieuw proberen? Dan kunnen we hem nog net uh, voor uh, vier uur meenemen. Want uh, zo meteen in het volgende uur... hebben we nog veel meer uh, in dit uh, programma. Want uh, ja, Benno die is uh, aanwezig uh, bij, uh, bij het uh, buurtenfeest... En, uh,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 Wel wel, Roy. Ja, ik was ook heel verrast dat je eigenlijk. Uh, to, ja, je hebt gewoon. Uh, drie, vier straat heb je gewoon af laten zitten. <laughs> ja, ik, ik, ik besef het nu pas. Ja. En ik heb de afgelopen maand echt in een roes geleefd. En om het met het team van Zalterdinzij te organiseren. Ja, het is een cadeautje. Niet alleen een cadeautje van mezelf, maar ook een cadeautje aan de buurt. En er zijn zoveel.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 Oh. En dan weet je wel hoe laat En waarom ze zich al dagen zo gedroeg